Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus zijn Zoon. Door de heilige geest. Amen. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen. Verheft de Heer. Het eerste vers van Psalm 33 en ook het tweede vers roemt nu. Met nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van zijn gunst. Vers 1 en 2 van Psalm 33, daarmee vervolgen we deze dienst.